3 uur. Freddy van met het NOS-journaal. De islamitische hogeschool in Rotterdam gaat definitief dinsdag dicht. Er was volgens de curator geen andere oplossing. Door het faillissement van de stichting erachter... staan 750 studenten en 25 docenten op straat. Docenten hadden het faillissement aangevraagd... omdat zij al maanden niet betaald hadden gekregen. Een enkeling had zelfs al een jaar geen salaris ontvangen, schrijft RTV Rijnmond. Doordat ze het studiejaar niet kunnen afmaken... lopen de studenten in Nederland en op vier locaties in het buitenland... een jaar studievertraging op. Minister Grapperhaus vindt dat er tot op zekere hoogte... met een bekennende verdachte kan worden onderhandeld... over de hoogte van de straf. Dat kan soms een doorbraak betekenen in een moeizaam strafproces... zegt de minister. Gisteren sprak Topman van den Burg van het Openbaar Ministerie... over zulke onderhandelingen op een congres. Grapperhaus tekent wel aan dat hij niet elke zaak geschikt acht... voor onderhandeling over de strafmaat. Vandaag zijn opnieuw burgers geëvacueerd uit de Syrische stad Bagous, Het laatste bolwerk van de islamitische staat. Een paar duizend Syriërs zijn achtergebleven. Het transport met tientallen vrachtwagens was geregeld... door de Syrische democratische strijdkrachten. Die worden gesteund door de Verenigde Staten. Er zit ook nog een onbekend aantal IS-strijders in de stad. Mogelijk worden nog meer burgers geëvacueerd. De Syrische democratische strijdkrachten willen IS in de stad pas aanvallen... als alle burgers weg zijn. Een boer uit Tirol moet de nabestaanden van een Duitse vrouw... een schadevergoeding betalen van bijna een half miljoen euro. De vrouw werd door de koeien van de boer aangevallen... toen ze haar hond uitliet op een wei in het Pinisdal. Ze viel en ze werd vertrapt. De boer had met borden wel gewaarschuwd voor agressieve koeien... maar die voorzorgsmaatregel vond de rechter onvoldoende.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 You ran around with every girl in town You didn't even care if it got me down, aha uh -huh. question the use of things that we all own i guess you will see is that what we got Zandvoort, ook op internet. <lacht> www.zfmzandvoort.nl ZFM Melonen, melonen, melonen dat staat God. God. aan dat carnaval. 6.9